Dit is Door al Megens met het NOS-journaal. De oppositiepartijen CDA en D66 willen opheldering van het kabinet over het conflict met Aruba. De Arubaanse premier Eman is kwaad omdat de gouverneur de eilandbegroting niet mag goedkeuren. Eman noemt het besluit ongrondwettig. Uit protest is hij sinds vrijdag in hongerstaking. Brabanders en Limburgers beveiligen hun huis vaker, meldt het CBS. 69% van de mensen in het zuiden heeft extra veiligheidssloten of grendels op de deur. In Noord-Nederland is dat 64%. De gevoelens van onveiligheid in het zuiden zijn deels terecht, want daar zijn relatief meer inbraken dan in andere delen van het land. In Den Haag dient het kort geding dat Volkert van der Graaf heeft aangespannen tegen de staat. De moordenaar van Pim Fortuyn wil af van de beperkende voorwaarden die hem zijn opgelegd. Volgens zijn advocaat zijn ze overbodig... omdat Van der Graaf zich in de gevangenis goed heeft gedragen. Van der Graaf zelf is er niet bij. Israël heeft bij Ashdod een drone neergehaald die uit de Gazastrook kwam. Het is de eerste keer dat zo'n onbemand toestel door de Palestijnen is ingezet. Dat kan een nieuwe wending aan het conflict geven... De Palestijnse raketten hebben nauwelijks schade aangericht. Drones kunnen gevaarlijker zijn. Israël heeft de afgelopen 24 uur meer dan 200 doelen in de Gaza-strook gebombardeerd. Volgens Israëlische media zijn daarbij zeker 11 mensen gedood. Ook Hamas vuurde weer raketten af op steden en kiboetsen in het zuiden van Israël. Daar zijn geen berichten over doden of gewonden. Het Oekraïnse leger heeft het vliegveld van Lugansk steviger in handen. De omsingeling door pro-Russische separatisten is doorbroken. Lugansk zelf is nog wel in handen van de separatisten. Dit weekend is er zwaar gevochten. Volgens het Oekraïnse leger zijn daarbij zeker duizend separatisten gedood. Maar volgens de separatisten klopt dat niet. Het weer vooral in het zuiden en zuidwesten. Zon in het noorden, oosten en zuidoosten bewolkt. en kans op een bui. En het wordt 20 tot 22 graden. Morgen meer zon, minder buien. En dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is dus op de A4 Amsterdam Den Haag bij Knappen Klausplein de verbindingsweg dicht naar de A12 richting Utrecht, dat is na een ongeluk op het Knappen Prins-Klausplein. Op de A7 Zaandam bij de Afritzaandijk 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. A27 Utrecht gorkum bij Lexmond 5 kilometer. A 27 gorkum Breda bij Werkendam 2 kilometer. Op de N15 richting Europoort vanuit de Rozenburg bij de Suurhofbrug 2 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersing.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 Kom langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunch. Verliefd, verloofd, getrouwd, zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even, of er hingen flinke luie regen... te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja... Toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koreander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Ja. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje meegeweest voor een echoonderzoek. onderzoek Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? God zegt de dokter: ik werk hier. Ik zeg: dan is het goed. ''Kan ik u helpen?'' zegt de dokter. Ik zeg, ''Nee hoor, we kijken alleen maar even rond.'' <lacht> Jawel, zeg Haaltje, ik kom voor een echte onderzoek Kort na de bevalling werd koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, ''Dokter, ons kind dat wordt toch zo geel?'' ''Erg geel'' zegt de dokter. Ik ja. had ja, behoorlijk geel, ja. <lacht> je maar ook dat je zegt. Uh... <lacht> goed geel. <lacht> ja. Ja, goed diep geel, ja. <lacht> Heeft ze ook gesplit, hoor, de dak? <lacht> nee, dat had ze niet. Fluit ze dan misschien, zegt hij. Hoe bedoelt u? Ah, gewoon als ze de hele dag in een koortje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Maar Rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een neefase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. Twintig jaar terug was dat nooit een probleem. Ja. Ik herinner me ook nog heel goed toen Corianne net geboren was. gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van. Ja, ja. Dat is het. Ja, dat ja? is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. Gast zal geen mooi kind wezen, zeggen. Nee, dat ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat, een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd: het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd: dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het huis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is het beter hoor. <lacht> Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. <lacht> het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden... later een taalachterstand oplopen. Worden als gehakt, dag, kuiltjes, uur, allen... <lacht> oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dan vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. <lacht> maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, de kippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het kraai geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn. Dus ze zegt: Buurman, zet jij even koffie? niet ja. voor, voor C -F -F -F.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 And to add insult to injury, I can still hear and tough Tell my family, and I wrote to tell my friends. I arrived on the was lost again, and this torture never ends. Dan Het liedje dat heet Casio. Ik dacht eerst dat het een verkapte... Wat? Ik dacht eerst dat het een verkapte reclame voor Cassio was. Maar dat is het dus niet. Casio. 5 five five Seconds of Summer. Don't stop. You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You want to take you there, you tell me when and where oh, oh, oh, oh. But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's getting late now, I gotta let you know that everything. Five Seconds of Summer. Zo heet het Ah, Heel leuk toch? Lekker swingen. Lekker ongecompliceerd, zoals het heet. En uh, dat liedje dat heet... Uh, Don't Stop. Nou, we stoppen er wel mee. Hoor. Ja, met dit liedje dan. Althans, stoppen we ermee. Heb je hem nog niet? Ja, oh, hij is er al. Oh, goed zo. Helemaal fijn. Nou, dan kunnen we de systemen starten. Het ja, moet allemaal weer gestart worden natuurlijk. Ja, dat weet, weet nooit hoe dat gaat allemaal. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van es, junior. Ja, ja. We, we ja. Ik, weet niet, ik weet niet of het over zat gaan hebben over de Hongbalweek, maar in ieder geval misschien wel Ook. over beide. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. We gaan het over en over de Hongbalweek hebben. En we gaan het hebben over uh, Lil Smeggingtosh. En ja. we gaan het hebben over uh, uh, Dus Ja. Goed of niet? Ja, ik vind het goed. Oké, okay, nou, je, je, je bent er goed uit zelf, bedankt je. Ik wel. Dan beginnen wij, in ieder geval zaterdag... met het optreden van Lewis McIntosh in uh, Café aan Zee. Een, een nieuw, uh, ja, mag ik eigenlijk niet zeggen een kroegje... maar een gedeelte van uh, Telasha Vers aan Zee... de, de, de, de, de jarenrond doen waar uh, op dit moment uh, Ton Aris, uh, de Scepter zwaait. Uh, dat uh, wordt dan genoemd Café aan Zee. En dat was afgelopen zaterdagmiddag de eerste... ...van een hele serie van... Uh, jazz En dat begon... ...ja, hoe kon het eigenlijk ook anders? Want uh, uh, zij uh, is bij uh, Arische... ...eigenlijk uh, in Zandtel bekend geworden. Uh, dat is uh, dan Lils McIntosh. En uh, Lils McIntosh... Uh, ...jongens laten we eerlijk zijn... ...is echt niet de eerste de beste. Zij is uh, de dochter van Max Wojciech Jr. Is jou zeker wel bekend... Uh, ...Ruud, denk ik. Ja. En ze heeft opgetreden... ...met Let op... Oscar Petersen, B.B. King, Scott Hamilton, Rita Reis, de, de trio, Cor Bakker, uh, Candy en, en Hans Dulfer, Louis van Dijk, George Ufein, Chris Swinkelersman. Daar geef ik alleen maar mee aan dat zij uh, echt een groot is in de Nederlandse jazz nou, ik, ik, een... ik, ik ont en, er ontbreekt één grote naam, vind ik hoor. En dat is? De mijne. <laughs> <laughs> ja, maar jij brengt geen jazz. Of kan je dat wel? Er wel. Uh, ik kan wel. Ik je heel moeilijk verstaan trouwens. Ik zei een beetje. Oké, okay. nou goed, uh, maar goed. Uh, okay. dus ze trad dan op uh, in uh, Café in Zee met. Uh, ja, uiteraard um, moet ik eigenlijk zeggen: Kloes van Mechelen. Kan je in Witberg op piano, Hans Wijntjes. En uh, Bas uh, Scheuder op de drums. Uh, en dat is een geweldig concert geweest. En het is eigenlijk, denk ik. En dan mag ik ook hopen. Het begin van een nieuwe traditie met jazz in Zandvoort. En dat gaat dan gebeuren in café uh, aan de zee in Thalassa. Dan is er uh, gisteren uh, uh, is de recreade officieel begonnen. Dat uh, doen ze sinds uh, een paar jaar met een, een, een volksdansfeestje op, uh, op het plein Voor de Foma. in Zandvoort Noord. En... Uh, op het raad was een uur later. En daar zijn, is de jeugd van Zandvoort uitgenodigd om daar aan deel, deel te nemen. En wat schetst mij verbazing, het was erg gigadruk. Geweldig, leuk begin. Het is voor de, voor de kinderen in Zandvoort van uh, nou zeg, uh, 6 tot en met 12 jaar een geweldig feest. Twee weken lang. Op twee locaties en dan uh, tien keer uh, diverse uh, ja, ik zeggen, projecten. En uh, dat is geweldig om uh, mee te maken natuurlijk. En uh, de, de prijs uh, moet er niet aan liggen, want per dagdeel, er zijn twee dagdelen, kost dat één euro slechts. En, en uh, laat die kinderen naar naartoe gaan, het is geweldig om mee te maken. Ja, en dan inderdaad Ruud, je hebt het al, al over gehad, de ze Hongbolweek. Die is uh, afgelopen vrijdag begonnen met, uh, met een wedstrijd uh, tussen uh, het team van de Verenigde Staten en Japan. En uh, de punten waren heel schaars. Echt heel schaars. Tot aan de negende inning leek het erop alsof de uh, uh, USA een no-hit kon krijgen. Een no-hit betekent dat de, de, de, de slagwensen van de tegenstander niet door een slag op een honk zijn gekomen. Ja, toen ging dat fout, want uh, uh, in de negende inning was Japan in staat om het enige punt van de wedstrijd aan te tekenen. En dat won dus met uh, 0-1. Dan zondag, uh, nee dat was vrijdag, zaterdag moeten we dan hebben, uh, speelde Japan weer en dat was tegen Chinese Taipei. Vroeger Formosa en ook daar was Japan te sterk. Uh, Taipei dat is uh, echt een hele grote hondmatie, Japan ook. Japan heeft eigenlijk heel veel uh, competities van bedrijven. Grote fabrieken die een eigen team hebben en die spelen competitie. En het niveau is heel erg hoog. Taipei dat is... Uh... <coughs> Pardon. En dat is ook een echt honkbal natie. Maar die moesten uh, um, zaterdag buigen voor Japan. Zaterdagavond uh, speelde het Nederlands team voor de eerste keer. Nederland is in 2011 uh, wereldkampioen geworden op de traditionele manier. Dat was eigenlijk uh, de laatste keer dat er zo'n toernooi georganiseerd werd. Tegenwoordig uh, gaat het heel anders. Er zijn er een zestiental teams die speel, <coughs> spelen door de hele wereld tegen elkaar. En de beste daarvan, dat wordt dan de wereldkampioen. Dus niet meer in één toernooi van, van een paar dagen achter elkaar. Het gaat over een paar weken en dan word je uh, kampioen of niet. Nederland speelde tegen de Verenigde Staten. De Verenigde Staten dat is een, een, heeft een, een college team afgezonderd. Maar niet zomaar het, uh, het, het eerste de beste. Het zijn echt topspelers. Die binnenkort hun geld en behoorlijk geld gaan verdienen. In de hoogste competities van de Amerikaanse uh, hongballen En Nederland moest buigen voor uh, de Verenigde Staten met uh, 0-3. Nou en dan gisteren. ...was het uh, de beurt aan Nederland tegen Chinese Taipei? En uh, wat, wat we merkten, dat was dat de eerste drie wedstrijden de punten schaars waren. Nou, Nederland heeft daar uh, eigenlijk een punt achter gezet... ...want in de eerste inning kwam Nederland al voor met 3-0. Het was uh, uh, de, de, de, de, de catcher, uh, moet ik even kijken hoe hij ook weer heet, uh, uh, Boekhout... Uh, die uh, in uh, de vierde slag, uh, waar was de vierde man die mocht slaan... waren er twee he, mensen, waren, zoals het heet, aan boord... en hij gaf een vreselijk verreklap. Het was net geen homerun. Hij maakte dus een, een, een twee-hongslag... Uh, waardoor dus de eerste twee mensen van Nederland binnen konden komen... en Nederland er twee naar voor stond. Even later kwam er nog een punt binnen voor Nederland... en stond er dus 3-0. Tweede inning kon um, um, uh, Taipei terug terugdoen werd het 3-1. Ja, en toen kwam ineens die, die vijfde inning... ...en was, was het weer Nederland... Die, die, ...die behoorlijk aan de weg timmerde. En weer was het die Boekhout ...die uh, een paar mensen binnen kon slaan. Dus een hele goede slagman. En uh, stond Nederland met 5-1 voor. Dat werd nog 6-1... Voordat uh, uh, Taipei uh, 6-2 kon aantekenen. En de 6-3, dat was dan de eerste home run van het toernooi. En die werd geslagen door Su Chin Chi. Ja, ja, let op, Su Chin Chi. Dat was in de negende inning. En toen stond Nederland dus al, dus al met uh, 6-1 voor. Dus dat werd 6-2 en uiteindelijk 6-3. Dus Nederland heeft die wedstrijd gewonnen met 6-3. En staat dus nu op de... Uh, ja, gedeelde tweede plaats samen met Amerika. Ze hebben een gelijk aantal wedstrijdpunten. Alleen Amerika heeft beter verdedigd. Heeft drie punten voor en één tegen. En Nederland heeft zes voor en maar ook zes tegen. En dat geeft dus aan dat Nederland toch wel goed bezig is. En dat ik eigenlijk min of meer niet verwacht. Want het is toch eigenlijk in mijn oog een heel nieuw team met wat oude waardes erbij. Nou ja, die waardes die, die, die, die, die moet je dan maar even voor lief nemen. Maar bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, en, en, en markt Wel, de, pitcher, de eerste starting pitcher van, van, van Nederland, die heeft het geweldig goed gedaan. Uh, die werd later dus uh, geleased ge in, de, in de achtste inning en de negen inning kwam dan de, de closing pitcher. En Nederland heeft die wedstrijd op een hele mooie manier gewonnen. Vandaag uh, hebben we nog uh, twee wedstrijden. Om twee uur begint uh, in het Park uh, de Verenigde Staten tegen Taipei. ...en om 7 uur vanavond Nederland tegen Japan. Uh, je merkt dat er maar 4 teams uh, deelnemen aan dit toernooi... ...vind ik wel jammer... ...want bijvoorbeeld uh, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Venezuela... ...de top van de amateur uh, honkbal in de wereld... ...die konden niet aanwezig zijn. Het heeft alles te maken met de financiële crisis... Dus ...er is geen geld om die teams uh, af te vaardigen... ...naar wat ze noemen het, het kampioenschap van de oude wereld... ...en dat is dan de Haarlemse Honkbalweek... Erg jammer. Maar wat er nu is, dat is ook weer van hoog niveau. Ze spelen nu, en dat is weer uh, nieuw ten opzichte van de vorige keren. Want er speelt om de twee jaar, speelt het toernooi. Uh, spelen ze een volledige competitie. Dus ze spelen twee keer tegen elkaar. En in het verleden waren er acht teams. En er werd er een halve competitie gespeeld. Dus er waren er zeven wedstrijden. Um, eentje uit, eentje uh, niet thuis. Maar dat maakt in feite niet uit, want het is allemaal in hetzelfde stadion. Komende uh, zaterdag. Uh, dan uh... Dan loopt het uh, toernooi ten einde eigenlijk. Dan worden de finalisten bekendgemaakt. En die zijn, spelen op zondag om twee uur in het Premierpark. Ga er naar kijken. Probeer kaarten te krijgen. Want het, het was, gisteren was het ook helemaal vol. Echt strotje vol, zoals je dat bijna zou noemen. En men heeft een geweldige dag gehad. Het heeft, uh, uh, uh, uh, de wedstrijd heeft iets meer dan drie uur geduurd. Het was prachtig mooi weer. Iedereen heeft genoten. En de sfeer was super goed. Nou, oké. Okay. Jij bent enthousiast. Uh, ja, morgen kom je weer doe. vertellen hoe het was. Ja, ik maar doe dan, mijn best. Met dan dus bij Charlotte. Vanavond ga ik er weer naartoe. Ja. En morgenmiddag, ja, jullie zitten er tussen 12 en 2. Nou, Charlotte is er ja, morgen. Ik, ik, hè? kan er geen verslag doen van op dat moment die de wedstrijd, want het begint pas om 2 uur. Oké. Okay, nou, ja, maar, we, we horen graag morgen weer van je. Charlotte is er dan, zei ik al. Wij zijn er niet, maar uh, wij spreken je woensdag weer. Is goed. Oké, okay, man. Joe, hoi. hoi. Fijne dag. Ja, hè. Oké. Okay. Dank je wel. Through the sorrow, all through our splendor Don't take offense at my innuendo is verzoek. Queen en innuendo. Ja, u weet het, als u verzoekjes heeft, laat het ons gewoon rustig mee door. Eh, het eh, het eh, onmogelijke verrichten we direct en wonderen duren over het algemeen iets langer. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Eerst het regio nieuws met Angela De Koning. De politie heeft zondagavond in Overveen een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man verkocht ongeldige entreekaarten voor een strandfeest. De verdachte was kaarten aan het verkopen voor de strandpaviljoens. De kaarten bleken ongeldig en alle op dezelfde naam te staan. Uh, het vermoeden bestaat dat de kaarten zijn gekopieerd. De vakantieperiode is een... Top tijd voor inbrekers. Het is vaak vrij eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners voor langere tijd weg zijn. Uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten blijven en nooit een lampje aan. Het advies is geef het huis een bewoonde indruk en maak daarover zo nodig afspraken met uw buren. Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Zo, zie, zo zien ze niet alleen aan uw woning of thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. Bescherm jezelf daarom heel goed en maak geen melding van uw vakantie op Twitter, Facebook en andere sociale media sites. Dat u op vakantie gaat en vooral ook niet hoe lang u wegblijft. Pardon. De welpen van scouting Hanniesgraaf uit Almere zijn bestolen. Twee speciaal voor de welpen gemaakte magneetstickers zijn in Zandvoort van hun auto gestolen. Afgelopen week van 5 tot met 11 juli waren de welpen van scoutinggroep Hanniesgraaf uit Almere met Zomerkamp in Zandvoort Iemand uit de leiding had enige tijd geleden deze magneetstickers gemaakt voor op de auto. En afgelopen week werden deze dus daarvan afgestolen. Het zijn unieke magneetstickers omdat ze speciaal gemaakt zijn. Mocht u ze ergens aantreffen, dan kunt u contact opnemen met de Moglihoorde via Moglihoorde HSG, apenstaartje, of bellen met 06. 543 67252 En u kunt ze ook gewoon afgeven bij het politiebureau. Met Verenigde Krachten is de Amerikaanse Vogelkerst te gegaan op het schelpenpad bij zorgcomplex Nieuw Unicum aan de Zandwoortslaan. Een twintigtal vrijwilligers kwam ondanks de regen opdagen en uh, dit omdat er door de krappe budgetten in het gebied de afgelopen jaren weinig onderhoud heeft kunnen plaatsvinden. Het pad is daardoor dichtgegroeid met Amerikaanse vogelkasten en esdoorn. De bedoeling is om het gebied weer wat opener en een romantischer aanzien te geven. Een onbekende automobilist is zaterdagochtend doorgereden nadat hij een verkeersongeluk had veroorzaakt aan de Kors straat. De man reed rond kwart over vijf tegen de auto van een 46-jarige automobilist aan... op de kruising met de Sofiaweg. Vervolgens ging hij er met hoge snelheid vandoor. Het stoffer kwam met de schrik vrij... maar haar auto is waarschijnlijk totaal los. De politie is nog op zoek naar de laffe doorrijder... en vraagt eventuele getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 0900 8844. Afgelopen donderdagmiddag ontstonden in het midden en oosten van het land enkele stevige onweersbuien, waarbij plaatselijk zeer verregen regen viel. En uh, ook Zandvoort is daarbij zwaar getroffen door het noodweer. Veel straten stonden blank en in het noorden van Zandvoort was er sprake van flinke wateroverlast. Het rioolstelsel kon het vele regenwater niet aan... en onder meer de Van Lennepweg stond het water bijna een halve meter hoog. Uit de putten kwam een kolkende watermassa omhoog gespoten. De weg werd afgesloten voor het verkeer wegens de gevaarlijke situatie. Ook op de boulevard waren de putdeksels letterlijk omhoog geschoten... door de oplopende druk in de rioolbuizen... In het wegdek zaten flinke gaten die slecht te zien waren. En de politie besloot dan ook om de, ook deze weg af te sluiten voor het verkeer. Een geluk bij een ongeluk voor een man die in een Zandvoortse gokhal een gokje waagde. Terwijl de politie hem aanhield omdat hij nog een openstaande boete had... begon de gokkas te loeien en kwam er een leuk bedrag op. Wel pech dat hij het meteen weer moest inleveren. Helaas. En tot zover het nieuws. De zomer lijkt vandaag zichzelf even te hebben verstopt. Maar die komt vanaf woensdag weer terug... met temperaturen boven de 25 graden. Vandaag moeten we het doen met een schrale 19 graden... en de bewolking waar af en toe een spatje regen uit kan vallen. De zon laat zichzelf ook zien, zei het mondjesmaat. Vannacht koelt het af naar 40 graden. Morgenochtend wellicht nog een spatje regen en bewolkt. Daarna droog, afgewisseld met bewolking en af en toe zon. Tot zover het weer en het nieuws. Dat was het weer. me. I miss all of y'all. All mm. y'all hey. girls standing together mm. like that. I can't hey. take it. Mm. Jazz afgelopen weekend, dat ook nog. Oké. Okay. Uh, ja, oké. Okay. Uh, dat was hem dus. Vooral Williams. Het ritme van Zandvoort. Verloop week kregen we het bericht dat uh, Tom Ramon overleden was. Een van de laatste overlevenden van de band, de Ramones. Come, uh, wanna be seen De laatste overlevende van deze band en dat was de drummer. Als ik het goed heb Tom Ramon die uh, scheiden weer uit. Ja. Dit is Edwin Starr. Yeah. What you dat vragen we ons ook. <tied> To me. Ah! Dan. Hij maakte er de hitversie van. En u weet toch dat we sinds kort ook onze, onze ZFM app hebben. Hè? Ja, dat moeten we nog even onder de aandacht brengen natuurlijk. Ja, ja. Waar kunt u downloaden? Hè? In de App Store en al die andere dingen, uh, uh, Play Store, App Store, uh, Windows Store. Weet ik het allemaal niet. Hoe dat allemaal heet tegenwoordig. Maar uh, dan kunt u dus de ZFM app en dan kunt, wordt u uh, op de hoogte gehaald. Ja, dan wordt u op de hoogte gehouden van uh, allerlei, uh, allerlei mooie dingen. Al het nieuws wat uh, zo komt, berichten die op onze uh, app geplaatst worden, die krijgt u direct in uw mobieltje. Ja, dat is leuk. En er staan ook leuke oude foto's op en zo. Dus u kunt hem downloaden bij de Play Store en de App Store en de Windows Store en ook de uh, Blackberry World. Dat kan hij ook. Staat hij overal op en uh, dan kunt u hem dus downloaden. De ZFM app. Ja, de app. Goed, uh, Jethro Toel, kent u allemaal? Natuurlijk nog. Dat is een prachtige band uit uh, de 60s en de 70s. En ook nog wel van latere periodes. Uh, hun frontman, Ian Anderson, uh, is natuurlijk een begenadigd muzikant en componist. Een uh, man ook met uh, diverse invloeden. En uh, die heeft uh, onlangs een nieuw album uitgebracht. En uh, de, ik werd daarop geattendeerd door uh, mijn collega Sjaak Jongmans. Dankjewel Sjaak. En um, de, daar ben ik op geattendeerd. En ik heb het album dus uh, gedownload natuurlijk. Nou ja, gedownload in Spotify gezet. En ik ben verbaasd. Ik vind het zulke lekkere muziek. Uh, er zit van alles in. Je, je kunt er rock in terug horen. Je kunt er keltische muziek in terug horen. Klassieke muziek kun je erin terug horen. Het is echt geweldig. Het album dat heet Homo Eraticus. Uh, het is van dit jaar. Ik weet niet precies wanneer het uit is gekomen. Maar nog uh, niet zo lang geleden. En het is echt een prachtige plaat. En ik ga er nu weer een stuk van draaien. En dat heet uh, After These Wars. Hier is Ian Anderson. After battle with wounds to lick. And bows and bells all reuniting Rationing austerity It did us good after the fighting Now time to bid some fond farewells And walk away from empires crumbling Post-war baby boom to fuel With post-Victorian half-dressed I see a screen break at her tube in walnut cabinet, pride of place in a holy family living room, clipped tone announcer, powdered face. And now to mold public opinion, sanctify the good and great, Lord, over his dominion, brash television seals our fate. After these wars, when gentler winds were blowing. After these wars, when stocking tops were showing. When the co-op gave us daily bread. And penicillin raised the dead. And combine harvesters kept us fed. After these wars. Yank and thank the Lord For sparing us From dark invasion Now to liberate Rebuild and balance Europe's new Equation Spooky Spies in from the Cold with lies and Secrets to be sold To bigger brothers Bigger bombs Leclerc thrillers too. Told. We take our place amongst those others who would punch above their weight. Divest ourselves of glowing mantle, mantle of old Britain great. Big part cast in Hollywood, ripe old tolerated world. where we come upon the stage. Never green but overrated After these wars When gentler winds were blowing After these wars When stocking tops were showing oh, When the co-op gave us daily bread And penicillin raised the dead And combine harvesters kept us fed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 Qua voorman van Jethro Tool natuurlijk, kenners weten dat, prachtig nieuw album gemaakt vind ik, prachtig nieuw album en dat heet Homo Eraticus. En daar was dit een stuk van en dat heette After These Wars. Ja, het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen weekend was het het North Sea Jazz Festival en uh, Stevie Wonder trad daarop. En uh, wat ik begrepen heeft, heeft hij twee keer zo lang gespeeld dan hij moest. Hij zou tot kwart voor één spelen, maar hij ging tot tien voor half twee door. Niet te stoppen dus, Als grote hits deed hij en het schijnt geweldig geweest te zijn. Nou, dan gaan we eruit met Stevie. En Superstitious. Een stukje illegale opname ervan gezien, lood gemaakt door Jan Akkerman. <laughs> Geweldig. Ja, dat Maar dat zag er gelikt uit, hoor. En, uh, hij ging gewoon door, hè? Hij moest tot kwart voor maar uh, hij ging gewoon door. Ja, niet te stoppen die man. Echt niet te stoppen. Geweldig. Stevie Wonder en Superstition, en dat heeft hij ook gespeeld. Goed. Nou, uh, het zit erop voor vandaag. Time flies when you're having fun. We gaan eruit. Uh, morgen is het programma er weer dan met Charles Duijf natuurlijk. En uh, Antoine en ik zijn er woensdag weer. Dus uh, fijne week. Uh, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En uh, tot uh, woensdag. Dag!